De wereld van Radio Jamba. Met wonderbaarlijke klanken weet Famous Bobby Team te luisteren, te verleiden. Ja, yeah. geweldig. Elf man in de palace En uh, naar het schijnt 1,1 uh, miljoen luisteraars. Geweldig. En het is al zo'n speciale uitzending, want uh, ja, ik ben het helemaal vergeten te vermelden in het mailtje. Stom, want dan waren er nog meer mensen gekomen. Want we hadden dan zogenaamd niks voor de reportagewedstrijd. Dat is onzin. Ik heb hier, hoor eens, befaande minidiscjes. Zijn dat er niet? Zo'n gele. Dit is een rode. Die gele er altijd van meneer Brinkel van af. Maar in het kader van uh, ja, de misdaadreportage, weet je wel, we hadden een wedstrijd. Misdaad en geweld. Uh, heb ik zelf maar van ellende eigenlijk een. Uh, ja, eventjes een. Uh, reputatie op elkaar gezet. En wel met Peter Erde Vries. Het was geweldig, echt. <hijen> nou ja, misdaad en geweld. Dan moet je bij hem zijn. Het leek mij zo simpel. dat die prinkelman daar dan niet opgekomen is of zo. Echt ongelooflijk. Nou. Ja, en dat heb ik dus vijf minuten, had ik mezelf en anderen natuurlijk wel eventjes als grens gesteld. Dus, nou, dat was er nog even wat. Zoveel interessant, zoveel uit, nou, naar een beerpunt opgetrokken. Maar ja, goed, dat, dat komt straks, dat komt straks. En, uh, ja, de reportage, nou, dan zal je komen straks horen, zeg. Nou, dan kan ik gaan lachen, hoor. Fantastische reportage, geloof me. En verder, ja, je kunt bellen, hè. Dat is uh, 070-360-2527. En dan vertel jij je verhaal aan iedereen, aan iedereen. Aan alle luisteraars van Gamba. Het is druk, maar ja, hoe komt dat? We hebben echt uh, achter elkaar door. Uh, vrijdag was het bij uh, Willem de Ridder... Uh, uh, ...broadcasten en druk doen uh, geblazen. Uh, zaterdag was het uh, een nederhop, 2003. Alle palaces uh, van Nederland zo'n beetje aan elkaar geknoopt. En dat was een lange tocht. En uh, daar ja, er was Gamba bij. En, uh, nou, er kwam niet erg veel los uh, bij de luisteraars. Die moesten er een beetje aan wennen, maar toch zijn er wat... Die zijn, denk ik wel, meegekomen. En die gaan eens dus kijken van wat is dat dan met Radio Gamba. Ja, dit is de T-show. Elke maandagavond van 9 tot 11. En uh, ja, donderdag, uh, dat begint geloof ik in december, is er weer een show bij. En zo komt dat langzaamaan elke dag een blokje bij waarvan je denkt... Ja, eventjes Gamba luisteren. En dat kan natuurlijk ook dat het in de herhaling, dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Je hoeft er niet per se live bij te zijn, maar dat is natuurlijk wel het allerleukste. Hein? Dacht ik zo. En als je het dan echt helemaal ongeweldig vindt, dan word je Gabba van Gamba. En er zijn al uh, enkele mensen die zijn je al voor geweest. Even checken. Ja, ik zag weer een stol. Ja, ik uh, wil het er niet over hebben, die vloek van Radio Rundvlees. Maar ja, uh, we weten hoe het zit. Af en toe vallen we gewoon uit en dan missen we een stukje en dat komt dan op die cd terecht in stukken gehakte show, zo'n cd die je krijgt als je gamba van Gamba wordt voor 10 euro per jaar, krijg je twee maal een cd met op alle uitzendingen van Radio Gamba, kun je nog eens naluisteren, het is uh, yeah, one big happy family daar zo, voor de mensen die nog niet door hadden, waar is groot aan het worden, het is aan het expanderen tot ongekende hoogte. Heb ik, ja, een reportage met Peter Elde Vries. Waar hebben we het over? Ik bedoel maar. En verder, ja. Dat is toch het uh, oude verhaal. Uh, je kunt naar de, naar de Palace komen. Er zijn elf mensen momenteel. Als je nou denkt, waar heeft die jongen het over? Dan ga je even naar uh, de website van Gamba. www.gamba.dk En dan kies je chat. Nou ja, dat verhaal moet nu bekend zijn. En uh, ja, kom erbij. Zou ik zeggen. Je moet er even wat voor doen. Maar uh, dan heb je ook wat... En de mensen die er al zijn, welkom. We gaan gewoon beginnen. Ik heb een muziekje, ja dat is de vorige week een beetje de mist ingedraaid. Dus toen had ik al uh, beterschap beloofd. Ik heb een eerste beller aan de lijn. Ik ga me even voorstellen. U bent in de uitzending? Ja hoor. Hallo meneer Brinkelman. Nou stelt u hem maar eens voor. Dan ben ik... Brinkelman toch hè? Hier, moet u ja. zorgen, meneer Brinkelman. Ja dan uh, dan zegt u dit is uh, meneer Brinkelman zegt ho u dan. Hoort u dit? Ik, uh, ja meneer Tere, ben ik inderdaad. Hoort u dit? Maar eh. Uh, nee eens wat anders hè. Is, uh, afgelopen zaterdag in hierop. Ja. Hoor, hoort u dat nou, hoort u dat nou? Nou ja. hè. Ik zit met het doosje te schudden waar het uh, minidisc in zit ja, met de reportage op, van maar, Peter R. de Vries. Ik ga er niet meer op in hoor. Ik ga nee. niet elke week uh, ah. over die reportage zeuren. Nou, oh, maar hoe vindt u Ik heb u het dat... lekker rustig hoor, lekker. Ja, maar vindt het... te genieten. hoe vindt u dat nou? Peter R. de Vries gewoon. Dat ja, is toch wel, Eerst horen. Eerst, uh, eerst horen. Ja, dat gaat u zo horen. horen. En dan eventueel uh, controleren op... Uh, zelf editering en in dat ja, geval. Ja, nee, dat uh, gaat het zo hoor. Uh, nee, maar... is het in dat, denk ik? Nee, het was geweldig. Ik ben op pad geweest met een nou, nou, e, echt de, de duistere, duistere kroeg. En, uh, en zo. ik ben daar ook erg blij om trouwens hoor. Weet u dat? Ik hoop zelfs dat het waar is. Hoe bedoelt u? Nou, u kunt toch niet uw eigen reputage-wedstrijd winnen? Want het is dat nu? Nee, dat is ook alweer zo, maar het is was niet om het te winnen, meneer Brinkemantjes, Het is gewoon om maar wat te hebben. En dit is nee, nog, het is, nog het is nog wel binnen. In de wedstrijd heeft u me wel tegengekomen. Ja, maar ik doe niet mee. Heeft u het erover? Het is een wedstrijd. Ja, dat heeft u gelijk. Maar ik doe niet mee, inderdaad. Ik, u doet ik, niet mee nee. dat u ook die flut reportage. toch hier uit de deur hebben, zullen we nu krijgen? Ja, ah, meneer Brinkman, u klinkt een beetje. ja, wat zullen we zeggen? Toch getoucheerd zullen nou, we. Nou, me helemaal niet hoor. Oh. Ik heb er alleen maar schik in en ik hoop dat u wint van ganse ja, hart. Ja, dat erin. kan je niet, meneer Brinkman. Ik doe niet mee. Ik, ik, ik maak alleen maar En Het gaat allemaal die onzin niet uit om die flauwe kul ja, allemaal. Onzin. Peter Vries. Gaat u zomaar lekker genieten van. Uh, het is geweldig. Met Peter R. de Vries mocht ik gewoon op. Pad. Nou, ik, ik geloof er geen jood aan. Nou, we gaan het zo luisteren, meneer Brinkman. Uh, tot, uh, dan en Tot straks daarna. We zijn weer uh, in die befaamde doosjes altijd. Dat is ook mooi verhaal van u. Maar ik ga luisteren ja. en ik hoop dat ik. Uh, nou ja, dat u ook van kans uit en dat het waar is. Okay. En ik tenminste nog even lachen hè. Ja, oké, okay. ik dacht meneer Brikkelman. Goedenavond. Dag, Dag. Ik heb uh, Thijs aan de lijn. Hallo Thijs. Goedenavond Thijs. Je bent in de uitzending. Thijs, schiersavond. Ja, onze grote bingo expert. Ja, de bingo's. weet it af en alles voor hoor. Ja, bingo's your life. Hé, hey, ik vond het onwijs gezellig uh, van de week uh, in die bingo-hallen in Schiedam zeg. Ja, dat vond ik echt leuk dat je. Ja had al gezegd van ja ga maar mee naar dat puzzel bingo. Nou, dat vond ik alleen dat puzzel bingo zelf een beetje ingewikkeld hoor. Dat had ik een beetje onderschat. Ja, het is toch leuk puzzelen, een beetje ja, nadenken, een beetje eerst gebruiken. Nou, nee, ik wil gewoon die nummertjes en dat het dat, dat dan gelijk klopt eh, of niet. En dat allemaal onthouden, dat vond ik toch wel Ik vond het gewoon leuk om even met jou eh, dat, de, de, daar te zijn. Het eh. vond ik waanzinnig leuk dat jij ja. even met Bingo Ja, had, hoor. Nee, dat vond ik ook leuk. Heb je hey. nog een mooie flesherrie meegekregen? Uh, ja, nou, ik had niks gewonnen. Oh, natuurlijk, dat was Puzzle Bingo. Ja, ik was een beetje vergeten. Ja, dat was een beetje te moeilijk. Dat ophouden, natuurlijk, hè. Maar heb je nog een, uh, heb je nog een uh, fijne bingo-variant? Nou, ik heb even nagedacht. Ik denk dat het misschien wel leuk als contrast die Puzzle Bingo. Ja. Misschien toch een beetje te moeilijk vooral die die ja, luidstrijden van Radio Bamba. Ja. Die ja. ja. kan je vergiezen natuurlijk. Nou, ja, goed. Ik dacht, nou, misschien dat het wel leuk is om een keertje een hurdiste bingo te gaan spelen. Oh, nou ja, dat klinkt best simpel. Uh, tenminste... Uh... Nou, het is heel makkelijk. Ja. Gewoon, uh, ja, ja, bingo, maar dan uh, in je blootje, in je maakje. En Maar wanneer moet je dan je kleren... Oh, je doet gelijk je kleren al uit. Het is geen strip bingo of zo. Oh, dat is nou, ja, een, idee. een klein beetje. Wel, het moet wel een beetje leuk blijven. Dus je bent ja? Gewoon, ja, moet je wel een beetje op een ministerkant natuurlijk zijn. Anders komt het helemaal niet meer. Maar goed, dan moet je even maar vergeten. Het gaat en dan, als je dan Als je dan nummertjes mist, dan, dan moet je dus... Dan doe je wat uit, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja nou, nou, en oh, dan dus heb dus je helemaal de... niks meer aan. En als je ja. nou helemaal niks meer aan hebt, ja? dan maak je kans op een fles sherry. Ja, ja, nou ja, en een de paar donker. flessen achter elkaar en uh, voordat je het weet heb iedereen de kleren uit en is het ineens een heel ander feest. Ja, je kan natuurlijk ook gelijk beginnen zonder kleren op zo'n yeah. disco, en dan gewoon bingo spelen, maar ja, dan is het yeah. eigenlijk gewoon bingo. Nee, ja. ja, nou nee. Bingo, maar nee. nu is kom. Ja, nou eigenlijk wel, nu is bingo, dus, en anders moet je het strip bingo noemen. Toen ja, dat klinkt, mee zelf, dat klinkt zo gok, het is geen gokken natuurlijk, hier komen verder geen grote prijzen mee ja Nee, plek. maar je gaat strippen, ja gokken, het gaat strippen, weet je wel. Eh, uh, strippen? Stripteasen? Ja, ja maar ja, dat goed. wordt geassocieerd met poker in. Die hebben geen poker joh. Nou, uh, strippen geassocieerd met poker. Sorry hoor, maar eh. Uh, nou, nah, nevermind. mind. Strip uh, poker? Ja, strip poker, dat snap ik wel. Ik snap die link wel, maar. Ja, nu, we, zo nu, zo we, nu is de bingo. Ja. Ah, leuk, man een beetje je bloot. Ja, wel leuk thijs. Dus je wint tussen uh, je benen door, ben is leuk. Ja, nu is de bingo. Maar je moet er per se buiten dan. Nou, mag ook binnen, maar het is buiten dan zo. Leuk natuurlijk. Maar jij iets in de winter doen? Maar gewoon ja, als het een beetje normaal weer is, in zo'n kamp op zo'n weiland. Zo'n weiland, en dan met zo'n grote bingo-presentator uh, erbij. En 31, ja, nee, ik zie het weer voor. Me. 31 hoor je hem nog nageholpen. Ja, en dan springt er zo'n dikke dame op en dan zie je die... Die is helemaal in de weer waggelen en dan zeg je, Bingo! Ja, dat is toch goed. Ja, hoor. en dan, en dan dat voor? gezicht, precies, en dan, dan die vreugde op dat gezicht. Nou, ik kan me helemaal voorstellen, Thijs, mag, mag ik jou bedanken voor je belletje? Nou, heel graag gedaan hoor. Oké. Okay. Tot ziens in de bingo hallen. Hé, hey, tot volgende week. Goedje. Hoi. Ja, Thijs, er was lachen in die bingo hallen. Dat is echt, uh, ja, ja, goed. Die ambiance was wel leuk, maar ik zeg al dat, dat puzzelbingo op zich, dat. Uh, het is een beetje te hoge greep, Je moest dat steeds onthouden en nog even niet. En het kan dit zijn en het kan dat zijn. Dat is toch niks, joh? Ik heb mijn beller in lijn. Dat is onze eigen Taasreusel. Taas Hallo, Beren Hallo, Berend Taas Met de beleggingsadviezen. Ehm, uh, wacht even hoor. Ja, ja je bent in de uitzending. klonk heel een beetje zacht. Heel fijn, heel fijn. Nou, blij dat ik dat uh, kan horen nu ja. dat ik in de uitzending ben. Ja. Hè, Nou, uh, oké, okay. steek van wal, uh, Taas ik was gewoon een repeteitie ween, we gaan, ween, we gaan draaien, dus... nederhop, Ik kwam er gewoon niet uit, hè. En ik ben zoeken, zoeken, zoeken, hoppa, en hoppa. en ja. ja, ik weet, wist, wist het ook niet meer. En het is allemaal goed gekomen dat, hè. He. Ja, het zaterdag, die nederhop. Ja, nou goed gekomen. Op, op, op, toen ik eigenlijk klaar was, gingen de mensen allemaal bellen. Heel vreemd. Ja, dat zou je altijd zien, joh. Ja, dat ja, zou je altijd is zien. Leuk, toch, ik heb het toch maar opgenomen. En het is wel een herhaling te luisteren, maar je. Het vond toch vreemd, hè. Maar en daar heb ik niet hij, over. heeft hij, weet je, ook weer de, de, de, de, de, de Diederik, Diederik, de lul zonder bil. Heeft hij nog gebeld? Uh, Diederik, de lul zonder bil. Oh, de uh, de ja. ja Hoe uh, heet hij die nou? Diederik Keutelberg was dat? Ja, je, heeft Diederik. Je, ja, hij die heeft helemaal niet meer gebeld. Gelukkig was hij van, ja, moet je ermee. Hij, hij, hij zei de vorige keer echt niks. Maar ja, wij krijgen beleggingsadvies ja. van u. En uh, ja, daar zou ik eigenlijk graag toe overgaan, uh, meneer Taas Heuzel. nou, ja, ik heb een, een hele hete tip vandaag voor de luisteraars. Want je weet. Uh, ja. Dat het de mogelijkheid geeft voor het innen van het financiële draagvlak. Ja. En dan heb ik ook weer een buitengewoon interessante tip. Ja. En het is geen grap hoor. het is echt een tip. Nee. Dus luister goed, heel ja. bijzonder. Ja. En we zien dat met name in het Westen, dus in Amerika, in de Verenigde Staten, trekt de varkensmarkt weer heel erg aan. Varkens. He, de varkensmarkt is altijd al heel erg sterk aanwezig geweest in Amerika. En die kunnen die aantrekken. Ja. En als je daar licentie in stopt, dat kan too zijn. Maar er is meer. Ja. ja. Er is nog meer. Er is nog een ander uh, beest wat de laatste tijd veel geconsumeerd wordt. Ja. En dat is de Noorzakker. Noorzakker? De Noorzakker, ja, Noor ja, die pak ik ook zeer aan. Dat is een nieuwe markt, een emerging market, zoals we daar zeggen. Noorzakker? Ja, we kennen het hier in Nederland als de knierzuiger. Knierzuiger, de knierzuiger. De Noorzakker. Ja, ja, ja, ja dat is duidelijk de Noorzakker. Ja, ja, ja, ik snap hem een beetje, maar. De, oh, dat is de knierzuiger. Ja, ze is een keer onze eigen knierzuiger. Ja, maar hoe komen ja, ja, ze eraan ja, dan? Deze man exporteert, ja zeker, ja, nee, nee. heet heeft ja. uh, bijna. Hoe, hoe komen ze eraan dan? Ja, nou ja, er is volgens mij, wat bezig geweest in Nederland. Die denkt van die ja, dat is business, die kniezuiger Ja, dan kan je lekker eten, dan kan je gillen en zo, barbecue. Er ja. wordt ook heel veel gedaan nu in de steeds, barbecue ja. daar, ja, dat is een en nou, die zijn gaan exporteren. Oh. Nou, dan zitten ze daar. Noorsukker. En u dacht dat voor exportproduct Noorsukker. was, maar nee hoor. Dan begint nu de knieën daar nou, te worden. De Ja, De Noorzakker. Ja, ja, maar. De Noorsukker. Dat dus is wel goed ja, om daarin te En dan centjes in de Noorzakker. De Noorzakker. Ja. ik Daar hebben we het steeds over. Maar ik moet maar steeds mijn centjes ergens op. Maar ik heb deze week ook weer geen cent hoor. Uh, dat dus, geldt uh, toch niks, man? Dat is veel goed. goed. Ja, goed voor, voor jou misschien, maar. Ik heb helemaal niks. Ik moet doen. Ja, dat is bekromd hoor, Jay. Ik kom nou, de man van de wereld. Ja, dat wel. Ach, joh. Maar ja, ik heb geen geld, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, dat, nou, ja, nou dat kan wel om om vlak... jammer, want die mogelijkheden zijn leeg, joh. Ja, dat uh, heb ik wel vaker gehoord, ja. Als je geld ja, nou, doe er dan, ja. dan wat aan. Alleen maar. Ja, handen, ik hoor. heb het vorige keer al gezegd, stop in, uh, gewoon iets in Gamba. En uh, gewoon omdat je dat leuk vindt, en dan worden wij er zelf wel groot. Oh ja, Dat ik doe daar al zoiets. mijn best voor, maar je ja. moet ook een beetje zelf. Uh, ja, nee, door. natuurlijk. Maar, nee. maar jij moet ons een beetje draagvlak geven. Dat zeg je zelf altijd. Hallo? Hallo. Jay, oh. Hallo, Jay. Ja, Hallo. nee, ik hoor die niet meer. Oh, nee, nee, er ook. waren problemen met de techniek. Ach, oh, ver, verdorie ellen. zegt oh, ja. nou ja. Dus er is ook weer de pub, rundvlees uh, ellende hier zo. En we hadden het over varkensvlees. Uh, wat was er met die varkens? Nee, ik had het over de knieën. Ja, ja de ook. En we, en we moesten in de varkens, uh, varkens gaan beleggen. Ja, goed, dat bracht mij op het idee. Kijk, je had de varkensmarkt, die trekt heel erg aan. Ja. Je ziet mensen hun geld in de varkens stoppen. Dan wordt het namelijk heel gegeten, varkensvlees. Ja. Ja. En nu ook de noorsakker... Die begint er ook aan te trekken, dat is een emerging market, Dat is helemaal ja. nieuw, die noorzakker. Dat is onze ja. eigen Dat heb ik net helemaal uitgelegd. Ja, nou, voor de mensen die, die, die een beetje uh, geld hebben, dus daar tegen zou ik zeggen van investeer daarin, in de noorzakker en in het varkensvlees. Maar helaas, wij hebben zelf uh, geen makken. dus. Helaas, nou, uh, taasreusel. Ja. ja zo, echt wel. Maar goed, het is toch leuk voor die andere luisteraars, want we hebben vanavond 1,1 uh, miljoen luisteraars, dus ja. Dan nou, nou, zitten okay, daar geld. mensen met geld tussen, dat kan niet anders. Stop, nou graag, luister, luister, luister goed, luister goed, luister goed. Stop je geld in de varkens en in de noorsaker, dan komt alles goed, hoor. Oké, okay, bedankt voor je advies. Graag gedaan, hoor. Oké, okay, dag Berend. Daar. Hoi, ja. hoi. Berend Taas Reuzel, onze uh, beleggingsadviseur. Ja, uh, varkens. Ik ben vegetariër met u uh, weet je. Ga lekker aan de reportage. En om uh, brinkman te pesten neem ik lekker uh, zijn muziekje, even om dat aan te kondigen. Een reportage met Peter R. de Vries. Het was even, uh, ja, een avontuur om met die man op pad te gaan. Ja, er kon natuurlijk alleen maar een uh, goede reportage uitkomen. Dus, uh, ja, ja, ik heb er gebeld. Hallo. Huh, ik wil die reportage gaan draaien. Nou, zal ik hem opnemen? Goedenavond u spreekt met het automatisch opbelapparaat van Peter R. de Vries. Niet te verwarren met dat manspersoon dat elke week aan het einde van de show opbelt naar Radio Gamma. Helaas moet ik u mededelen dat de misdaadreportage die onlangs samen met mij gemaakt is geen doorgang kan krijgen tot de overigens uitstekende radioshow die u elke week weer zijn gehoord brengt. De rechter heeft helaas Twee uur voor de aanvang van uw uitzending beslist dat de gemaakte reportage onderdelen bevat die de carrière van enkele prominente Nederlanders ernstig in gevaar kunnen brengen. Bovendien was ondergetekende van mening dat de reportage, zoals hij nu bestaat, een aantal zeer tegenstrijdige feiten kent, die helaas niet helemaal strookten met de werkelijkheid. Dacht u nu echt, meneer T, dat ik een dergelijk slecht opgebouwde reportage van dit kaliber zou laten uitzenden? Ik dacht toch van niet. Dan slaat u de plank volledig mis, nee. beste meneer T. U zou toch beter moeten weten. Ja. Met vriendelijke groeten, Peter R. de Vries. Maar ik Ja, hallo Peter! Nou ja... Ja, krijgen we nou? Ik heb hier zo... Ik heb hier die... Hoor dan. Het is een reportage. Hey, alles, was Godverd alles was geregeld. Even die Brinkomans ogen aan. Ja, hij is er dus wel, maar ik mag hem niet laten horen van de rechter. Je hoort het. Gebruikt hij gebruik ook zo'n opbelapparaat? Ik vind dat zo laf. Wat zijn die mensen tegenwoordig mee bezig? Kunnen ze zelf niet meer bellen of zo? Achterlijk. Dat doe je toch. Nou ja, daar gebruiken ze dus een opbelapparaat voor. Om eventjes eronder uit te komen. Ik, ik haat dit. Nou ja, goed, dat was dus... Uh, laat maar... Ja, dat was short. Ja. Maar heftig. Ja. En dat vond ik wel toepasselijk. De Bully with the Butterfly Wings. Butterfly, weet je wel, zo'n vlinder. Want ik heb onze grote vlinderkenner aan de lijn. Oftewel, onze dierenvriend Paul Pietersma. Hallo. Ja. Ja, je bent in de uitzending. Ja. Okay. Ik ga niet over die flabberas hebben. Ah, ja, dat vond ik gewoon even een mooi bruggetje, ja, zo werkt de bruggetje, dat. Ja, een bruggetje, maar ik heb niks over de vlinders. Nee, dat snap ik, maar zo werkt dat gewoon. Maar ik kan er al. uitzoeken, nee, het nee, als je beter uitkomt Als je het moeten. over de vlinders wil weten. Nee, want dan heb ik geen nummer waar ze butterfly... Nou ja, ja goed, dat leg ik niet eens de butterfly ball van uh, die, uh, die, die gozer van uh, Deep uh, Purple. Hè? Eh? De, ja, ik weet niet hoe die heet, van die D-Purple Band, die hard rock band. Oh, die Purple! Ja, Ja, wat is Ja, die hebben toch de Butterfly Ball? Oh ja, nee, maar, we hebben, maar toch we over over de... hebben we het er niet over? Precies, waarom hebben we het erover dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar nee. ik had wat over de tijgers, en ja. de panthers, en de krokodillen. de, de, de katten. Zo, zo, nou, de eh, Ik ga achterover zitten en ik steek een sigaretje op. Dat nou, we ben ik Amerikaanse militair die heeft dit weekend hebt die, uh, in de dierentuin uh, van Irak, in uh, Baghdad. Heeft hij een uh, een hele zeldzame Bengaalse tijger uh, doodgeschoten? Hartstikke dood! Oh, ja! ja. Is, uh, nou ja. Hallo. En uh, ja, daar hebben ze dat nog uitgezocht, maar het is allemaal 60, en het schijnt dat hij dronken was. Ja! En heeft hij een reprimandje gehad, en uh, ja, nou ja, daar hebben ze het eigenlijk mee gedaan. Ja! En, ja weer zo'n uh, zeldzaam beest, afgeweurd! Ja, dood! Ja, en de Amerika zelf, ja, de politie die heeft daar dan ook een, een tijger uit hun woning moeten halen. Ja. Hebben ze in een, een scherpschutter, hebben ze eerst een, een komeringspuitje af laten schieten. En ja, toen gingen ja. ze naar binnen. Ja. Zat er ook nog een alligator, hè? Ja. En uh, ja, nou ja, die hebben ze ook uh, meegenomen. Maar uh, toen zijn ze gaan spitten waar die, uh, die eigenaar uit hing. Dood. En nou, toen lag hij in het ziekenhuis. Oh, oké. Okay. En wat denk hij? Nou, dood. Dierenbeenten. erbij, oh. nee. Hij ah? daar voor behandeling voor de dierenbeet, hè. Oh, nou, ja. Dat ja, dat moet je ook niet doen, hè. He? Het zijn nee. ook geen huisdieren, hè. Nee, nee, nee. Want nee, uh, nee. die oceanisten, die hebben er ook al problemen mee gehad. Ja, met die, die witte tijger. Ja, die Siegfried en Roy. Ja, die, die, die, die, helemaal die open. Roy, hoor. Helemaal open gehaald. Die ja, helemaal tijgen. open. Ja, die... En uh, ja, volgens uh. een woordvoerder daar zo... Uh, ja, dan hebben ze wel uh, nauw no contact altijd met de tijgers, maar uh, ja. die kan je niet zomaar houden, hè. Nee, die zegt, ik reed je helemaal ja. open. Ja, ja. je moet twee meter afstand houden van die beesten. Ja, Als je ermee weg dan, is toch, gebeuren er, uh, ja, dan gebeuren er, ja, ongeluk, hè. Ja, nogal. Ja, ja nou geven ze dan uh, ook speciale cursussen, en uh, ja, ja. Zo gaat dat dan ook ja, vaak, want ja, uh, ja. ja, het gaat van generatie op generatie, en... Uh, ja, nou ja, met je die eigen dieren die moet je eigenlijk al eh, van jongs ervan kennen, hè? Want eh, anders. kan eh, ja, ja. je nooit een band met zijn beest eh, ontwikkelen. En vandaar nee. dat hij ook een pets gehad hebt. Mm -hmm. Maar hij neemt het hem niet kwalijk hoor, hij, hij gaat gewoon weer eh, lekker dat beest in huis nemen. En weer en, en biefstukjes voeren. En, en ja, laat het is echt hangen, de en, ja, ja, ja, ja, ja, dat beest ja. kan er niks aan doen, zegt hij waarschijnlijk. Nee, maar eh, ja, het zijn natuurlijk niet altijd alleen de, de, de tijgers, want ik heb ook nog wat over de band, dus... Psst, nou, u heeft nog twee minuten. Nou, oh, nou, het gaat over... Uh, ze hebben in, in India hebben ze twee uh, scherpschutters erop uitgestuurd om een panter uh, te gaan vangen. Hè, want ja. die hebben al uh, zeven mensen gedood. En uh, oh. afgelopen woensdag... Ja. ja, toen heeft hij een uh, vrouwtje met een kindje in een hut heeft hij beslopen en naar buiten gesleept als prooi. Uh, ja, dan gaan ze in die hoofdstad uh, van uh, uh, Alamabad. Ja. Dan, uh, ergens in de deelstaat uh, Kurayot. Hebben die natuurbeheersers, die hebben dan vallen uitgezet. Maar ja, die panten, die kunnen ze niet vangen, hè. Hij het steeds door. Ja, ja, slimme. Ja, slimme panten. Ja, ja, slimme panten. Ja. Yes, uh, ja, dat ja, ja, lijkt me logisch, hè, als je achterna gezeten wordt. Maar ja, ja uh, zo'n mooi beest. Uh, kunnen ze hem niet vangen en dan uh, ja, in de dierentuin uh, zetten? Nee joh, gewoon in oh. oh. oh, het, oh, het wild blijven. Je mag gewoon die beesten niet opvreten, die maar... mensen niet opvreten. Nee, ja, dat begrijp ik. Ja, want die katachtigen die zijn gevaarlijk. Ja, nee, maar ik dacht, uh, misschien maken ze hem dood. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, want niet dood. Ah, oh, is niet dood. Maar uh, ze hebben dus hier uh, hebben ze nu ook onderzocht dat de, de katten en de fretten... ...die kunnen de longziekte SARS uh, gaan verspreiden waarschijnlijk. Oh, ja, dat had ik gehoord, ja, katten. Ja, want dat heeft uh, de virolog. ...op Oosterhuis van het Erasmus' Comité Centrum... ...heeft ja. hij uitgezocht. Ja, dat is wat... ...en dat, ja, nou, wat... dat, dat hij uh, heel eenvoudig... ...die uh, ziekte over kan brengen op de mens, hè? Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Nou, dat is vreselijk. Maar uh, ja, ik had het ook nog over de knieën zeggen. Ja, maar we... ik heb nog wat over de kikkers. Ja, maar, me, me, me, hallo. Nou, over de kikkers dan. Heel snel. Ja. Want daar gaan we nou, reclame oké, er in. We hebben weer een Belgische groep onderzoekers. Die hebben in uh, India een... een een nestjonge nieuwe kikkers ontdekt, die bestaan nog niet. En in het ja. blad Nature van vandaag, er staat dan een artikeltje over uh, de kikkers. Ja, dat uh, ja, zijn ja. Uh, afwijkende soort die ze nou weer hebben gevonden. Het ja. is een familie. Ja. En het is een soort van een levend fossiel. Het ja. is een paarse uh, dier. Ja, ja en uh, die, die schijnt al uh, er eigenlijk te zijn al vanaf de tijd van de dinosauriërs. Dus, uh, ja, ja. En nou, hebben ze nou gevonden. hè? Uh, gelukkig maar, meneer er Pietersma. er is nog maar één familie die er leeft eigenlijk. Ja. En die leeft dan uh, een beetje, die kennen ze dan. De, de, ja, die eilandengroep de Seychelles, bij de Indische Oceaan, daar leven ze. Nou, en ook in India. Nou, gelukkig maar, meneer Pietersma. Het spijt me, dat ik moet afronden, ja. maar het is uh, tijd voor ja, de reclame. Ja, ik kan alles nog over de knieën. De knieën daar, zijn vijf, Volgende week, dag meneer Pietersma, ja. dag. dag. Dames en heren, dit is de gedichten. De parmante boy laat met zijn zware maar toch ook zeer mooie stem uw gehoor gaan tintelen dit is de gedichte pik he he, dat heb ik tenminste nog als rustpuntje in de uitzending onze eigen gedichten Hans van der Zwans meneer van der Zwans u bent in de uitzending dit Hallo. is Hallo, het, het automatische uh, op mijn oh, apparaat nee, van Hans van de Zwal. ik ga al meedoen doen alsof ik dit uh, Ja. ik moet u helaas mededelen wel, dat ik vanavond is... geen gedicht voor kan dragen uh, ik heb namelijk geen gedicht vandaag ja. ik heb geen gedicht vandaag geen hele lange gedichten, maar ook ja, geen ja. goede Allee, meneer gedichten. Meneer ja, Ik heb geen gedichten vandaag. Hallo. Hallo, geen hele mooie gedichten, maar ook geen lelijke gedichten. Ik heb valt me op dat hij sneller zingt dan dat hij praat. Dat heb je ook bij mensen die stotteren, dat ze dan het wel kunnen zingen. Nee, dus... ja, dat gaat heel snel ineens. Uh, nee, van een zwans. Mooie... Is dit nou een imitatie van een opbelapparaat? Dit is er geen opbelapparaat. De... Ja, dat gaat wel even door, ben ik wel... Ja, dat uh, gaat ook even door. Nou, dan ga ik toch... Uh, we horen hem nog zachtjes op de achtergrond. Ik ga hier afsluiten met uh, meneer Van der Zwans. Hij heeft geen gedichten. Hij heeft wel eens uh, zanginspiraties gekregen, die uh, Hans. Ik ga hem nog maar even... Volgende horen dus week even. Prachtig. heb ik ze misschien... Nou, bedankt meneer uh, Van der Zwans. Bedankt voor uw prachtige... Ja, dat was het weer. Mijn was... excuses. Nou, uh, bent u er toch. Maalt. Hallo. Ik hoop dat u het begrijpt. En alstublieft. Me Meneer Van der Zwans, ja. Nou ja, dit gaat er helemaal nergens over, het, het, het, het doet gewoon een... Wat heet zo'n apparaat? Opbelapparaat. Ik word ook al gedumpt door een opbelapparaat. Peter R. de Vries, prachtige reportage. Mag niet, van de rechter. Dan zeggen ze allemaal hier zo op de chat, kan jou dat nou schelen, dan draai je toch gewoon. Nou je hoorde het toch, gaat niet herhalen. Het was uh, duidelijk uh, dat dat uh, niet de bedoeling is. Ik heb, uh, het gaat weer lekker hoor. Dat was uh, zaterdag wel anders. Dan uh, moest ik smeken om bellers. Maar ik heb alweer een beller aan de lijn. Hallo? Keutelberg hier. Het, Ach jij, Hallo. Keutelberg okay, muziek. Keutelberg alert, zullen we maar zeggen. Keutelberg hier. Ach nee, de lul zonder bil heb ik gehoord. Ja hoor, daar is die, Keutelberg ja. hier. Hallo Tee, ik loop zo weer even hoor, mooi ja. rapido, tussendoor. Zit je dat je niet erg, Keutelberg, dat ik je zo noem, de lul zonder bil? Nee hoor, nee hoor, het uh, geen pijn, of ik zo? word al jaren zo genoemd. Ja, hey, maar, maar mag ik jou een vraag stellen, hè? Je mag mij een vraag stellen. Ja, uh, heb jij al zo'n uh, DJ Polis pakketverzekering, DJ uh, ja, Polis pakketverzekering? Een DJ Polis pakketverzekering, ja. Nee, en wat houdt dat in dan? Nou ja, het heeft legio-voordelen, dat weet ja. je natuurlijk wel. Nee, maar dat weet ik al je al niet. je niet. Maar dan zou ik het niet zeggen. Wat zegt u? Ik zeg nee, dat weet ik niet, anders zou ik het niet vragen. Oh ja, nou, het lijkt mij gewoon echt een major stap voor je. Ik uh, zal hier even een aantal uh, aandachtspunten aandragen uit het toppolis DJ pakket. Ja, nou... nou ja, uh... hier, uh, vervroegd met pensioen, Hallo. Je dat uh, kan je niet gewoon een commercial bij ons nemen of vervroeg zo? Vervroegd met pensioen, lijkt je dat nee, wat nee? willen hier allemaal gratis reclame Verzeker kunnen maken. tegen calamiteiten, praten Ja, ja dat, dat, heb dat, he? Joh, dat heb ik toch al. Jo, dat heb ik toch al gewoon. tegen vingers tussen de draaitafel. Lijkt het je ik wat, heb geen draaitafel. He? Ik heb een, uh, een uh, iPod. Dat draait niks daar. Een backup daar. DJ bij ziekte. Lijkt het je wat, he? Nee, helemaal niks. Nee, ga door. Ik streep wel weg. Nou ja, dit waren de hoofdpunten. Nou, kan ah. ik je een DJ-polis uh, DJ pakket toesturen, of, Nee, uh, ik, uh, ja, van mij mag je maar... Sorry, ik, uh, ik krijg een telefoontje op okay. links. Oké, dank u, de Rick. hoi. Hey, de dag. Dag, hoi. Nou ja, hij is in de verzekeringen gegaan. Uh, misschien maar beter ook. Zeg ik dat? Ik weet het niet, ik zei het wel toevallig. Ik heb een lijn. hallo. Hey, uh, hey Elmootje. Ja, met mij. Uh. Elmo, dat is lang geleden. Ja, uh, dat kan je wel zeggen. Ja, maar je mocht toch gewoon weer luisteren. Ja, ja, dat wel, en maar eh. Uh, maar? Ja, uh, waarom uh, laat jij je uh, eigenlijk in met die uh, corporate people? Corporate people? Ja, die, die, die, die, die... die, die taasreusen. Ja, ik vind ook dat ze eigenlijk gewoon een radiospotje moeten gaan nemen. Want uh, taasreusen hoor alleen. Uh, ik ja, vind het die... helemaal wel een beetje een reclame commercial worden. Ja, die ketelverger ook. Ja, dat ja. Wat een harrimentschap was. Nou, precies. Het lijkt hier zo. Business class ja, wel. Precies. En, uh... Wat had uh, Hansi ja, dan? Ik vind Taasreuzon wel leuk hoor, want beleggen, ja, dat houdt nou. de mensen bezig. Kijk dat ik nou toevallig geen stuiver heb om te beleggen, maar misschien komt dat wel en dan weet ja. je er toch wat vanaf. En we krijgen cursussen, dus... Uh, ja. ja, en ik vind uh, het wel wat had van de zwans? Ja, een opbelapparaat, ja, maar toch nou, niet. Ik ging helemaal neergezoven. Nee, toch ook weer helemaal niet. Geen opbelapparaat. Allemaal verloedig. Nou, uh, Elmo, jij moet wat vaker bellen. Ja, uh, nou, ja, ik denk het. Hé, hey, maak jij eens een reportage over uh, misdaad en geweld. Dat lijkt me wel wat, want in de, in de, bij de jeugd komt er ook nog wat te pesterijen en geweld en zo. Uh... Oh? Ja, toch? Oh, zegt nee, hij dan. Nee, hoor, helemaal niet. Nee, nee, jij, uh, jullie zijn allemaal lief. Ja, die is, ja, we elkaar allemaal. <laughs> ja, het nou, yes, is strengen. Ja, het is aien uh, Ja, die die oh. aait ons ook. Ja, joh, aait ja, is, uh, ja, ik weet niet waar je het over hebt. Hmm. hier je Jus, heb jij. Hé, nee, ik lees Elmo dood. wat lees je? het palace. Ja, dat zegt uh, een of andere Mark uh, Salam. Ja, ja Salam, welkom to YouTube. Nou, ga er maar eh. snel uh, naartoe, Elmo. We en gaan net, ik lekker naar me draaien. Hé. Hey. Oké. Okay. Ja, de tyfus laat ik in de tyfus krijgen. Hé, Elmo, ciao. <laughs> Ongelooflijk klein rotventje is het er ook, hè? maar oost, daar mijn Ik heb Corseline aan de lijn, ik ga gelijk uh, erin. Hallo Corseline. Hallo, kunt je mij horen? Ik kun je prima horen, ik kan je ja. prima horen. Ja, nee, prima. Corseline Smechman spreekt u. Ah, mooi. Nou, Hallo. ik, ik, ik ja, ben gewoon benieuwd hoe het met je gaat eigenlijk. Het gaat het toch goed met mij, hoor. Ik weet wat ik had gelopen, zaten toch ook op de palace met die nederhoog. Oh ja, dat probeerde je, was moeilijk, hè? Dat was heel moeilijk. Ja, dat was best moeilijk. Heel moeilijk. Ja, dat, dat maar is waar. Ik gewoon niet uit, hè? kon weg, naar Nee, niet maar best goed, best ik was af en toe ook. Ja, en nee, ik was af en toe ook de weg kwijt, hoor, uh, moet ik eerlijk zeggen. Dat okay. uh, kan ik me wel iets meer voorstellen. En je kledinglijn en zo, dat gaat ook allemaal goed? Ja, ik heb hier vorige keer al verteld dat ik mijn, mijn kleding heb aangepast. Want onze lieve heer al 1200 jaar zit te dezelfde kleren. Ja. De, ja, ik heb de nom aangepast ja, met de schotels, dat er nu gewoon schotels hadden te horen. Ik kan alles heel goed horen, dus ik heb het al kunnen laten draaien, dat ik daar achterin kan ja, ja, ja, ja, Dan hoor ik alles om mee heen. Dat hoorde ik al. Ja, dat is wel fijn. Dan kun je alles horen, hè? Ik kan alles horen. Ja, je kan alles horen, wat ze over je zeggen en zo. Ja, ik weet ook alles van iedereen. Dat is heel makkelijk. Ja, ja, dat lijkt mij toch. Dus daar ik, uh, heeft de moeder Oeverst ons allemaal een opdracht gegeven. En dat ja. is weer de Sinterklaas, hè. Dus dan vragen ze aan onze nonnekers dat we de Sinterklaas de hulp Sinterklaas een beetje opleiden, want ze weten tegenwoordig ook niet meer hoe het allemaal zit Ze Ze ja. eigenlijk zijn gewoon religieus, want zo'n is goed met z'n meidtrokken. Sinterklaas, en zo. Ja, ja ja ja. Ja, moet je gewoon ja. niet ja ja, ja, ja ja, zo is ook. Dus wat moet ik ze dan vertellen, en dan nou, had ik zei, met een nieuw, met een soort dit-dit heb ik zo uitgerust hè. Dus Ja ja Dus ja. de dag van ogen is schortels ja. en voor mijn oren dat hij die dan ook aan die Sinterklaas geeft, dat hij dat doet in plaats van zijn meter dat hij dan ook van die schotels onder zijn hoofd die dat ook goed kan horen. Ja. Dat is eigenlijk maar beter ook hè, want dan kan hij gewoon weten wat al die kleine kinderen allemaal lopen te zeuren. Ja. Dan hij dan gelijk een beetje, als hij zo bij, bij, bij zijn groep, dan weet ja. hoe, die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd, die oh, heeft dat gezegd, dat, ja. die heeft dat gezegd. Dat dus weet hij alles Ja, zo van kom jij maar eens even bij Sinterklaas. En, uh... ja. En dan weet hij gewoon alles. Ja, hij heeft ook al dikke dik boekje met oorlog en al die zachte pieten. kan is gewoon alleen afstaat. staat misschien een beetje raar met die rare schotels om zijn hoofd, maar het werkt wel. Het werkt wel hoor. Beetje moderne tijden zijn dit, dus dat moet toch kunnen met zo'n schotel? Ja, dat ja. Hele het is, hippe het is, Sinterklaas. Het is, ja, 2000. Je moet ook wel eens wat in kunnen brengen. No? 2000. Dus dat is plaats, is dat het geval. Ja, nou vind ik ook. Hé, hey, wat leuk. Nou, dus je houdt je bezig met de Sinterklaas, Dat begint ook vroeg. Is het alweer begonnen dan? Nou, het begint zo langzaam weer te koel mensen ze moeten natuurlijk wel een beetje kunnen leren, hè, zo langzaam. Ja, ja. Daarom wil ik ook eigenlijk zeggen aan de luchtterras. Dus ik, het moraal van dit verhaal. Ja. waar je zin in hebt. Ja. Maak gewoon wat anders. Wees creatief, van dan zal je zien, Dan kan je hemel een kan je beneden. Op ja. eigen kracht. Ja, nee, En met dat de is van onze lieve heren, Ja, ja, ja. Daar wil ik graag mee afsluiten. Nou. En de luisteraars hiermee een 800 de zien te drukken. Nou, dat vind ik uh, fijn dat je dat uh, voor onze luisteraars over hebt, Corceline. Ik vind het leuk om even van je te horen. Hij, hey, tot, ja. uh, tot volgende week. En uh, veel plezier met de Sinterklaas, hè? Oké, okay. een keer T. Oké. Oké. Dag, dag Konzamin. Was het makkelijk toch? Ja, het was best makkelijk, ja, precies. Ja, het gaat steeds makkelijker, vroeger vonden ze alles zo moeilijk. Het is eigenlijk best makkelijk. Een goed, de vies. Zo'n motto. Zo'n levensmotto. Het is eigenlijk best makkelijk. Ja, ja. Ik heb een bedder aan de lijn, hallo. Ik ben in uitzend. Ik ik spreek hier echt. Ah, Brinkelman. Nou, ik zet, ik zet de muziekje aan. Het heet Herdenvries. Hahaha. Mag je het? Mag je het niet uitzenden hoor. Wat ze. Uh, nou, oké, okay. kom maar mij even uitlachen dan. Nee, zeker niet, Ja, uh. uh, Vindt u, uh, in plaats van het ik zou zeggen, ik vind Vinter, het... Uh, de Vries. Nou, u hoorde het toch, We het mag niet. Zo is het belachelijk als die andere de Vries. Nou, uh, meneer <laughs> Maar Wij hoorden het, het mag gewoon niet. Dat is een prima reportage, hoor. Uh, hoor dan. Ja, uh, hoor eens even. Nou, en meneer Brinkelman, hartstikke fijn van u te horen nou, Dag meneer Brinkelman, dag, dag, dag, meneer Brinkelman, dag Zo, dit gaat me een beetje ver hoor dit Ik, eh, ik durf hem nog nagelachen, maar. Tss, is hij nog bezig? Ja, hij zegt, ja, Gelukkig. Een oude bekende aan de lijn. De Vries, je ja. bent in de uitzending. Ik ja, heb een vindt, beetje de pest uh, in, hoor. Eventjes maar eventjes uh, ouderwets, hè. Het was wel een uh, lekker showtje vandaag, hoor. Ja, nou, ik heb een beetje... Ik vind het een beetje een uh, domper allemaal. Ja, joh, laat je nog wel lekker ga, joh. Die, die prikkelman. Uh, wat een eikel. Hoewel, ja. hoewel, hoewel... Peter ja, uh, uh, R. De Vries, het was allemaal geregeld. Ja, maar, maar uh, zijn, zijn argumenten waren natuurlijk wel... Uh, de, ja, ik, ik, je weet wat? hoe ik erover denk, maar hij had wel argumenten. Ik bedoel... Wat, uh, wat was dat dan? Ja, je kent niet meer... Met geweest, nee, maar mij... ik deed ook niet mee. Ik ja, dacht, maar ik voel dat op. Je, het, het, Naar omdat ik... ik heb ik, ik, ja. het je zo laten horen. Ja. Is, uh, dat is nou zo'n week of vier. Wat dan? Nou, je ja, hebt duidelijk gezegd, er moet een reportagewedstrijd. Die moet ja. over de misdaad gaan. Ja. En de beste, die gaat nou. dan door. En Precies. En bla, maar bla, bla, ik zei toch niet bla. dat dit een inzending was. Ik zei alleen, ik heb zelf maar een reportage gemaakt. Gewoon om het een beetje op gang te houden. Weet je, anders ja, is het net alsof er dan niks dan gebeurt. Ja, komen heus wel hoor. Nou, uh, waar We blijven ze dan? Ik, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, nou, uh, het, uh, het uh, kabbelt maar voort. Ja, ik, ja, ik ga er in ieder geval zeker mee ja, ja, maken. Ja, maar ja, ik wil niet winnen. Nee, jij wil niet winnen. Nou, dan ga je het niet goed maken. Ik het lekker zelf gaan zitten nou ja, nou, waarom, ik denk dus het. dan nog, om dat zelf te gaan zitten promoten, dat vind ik toch een beetje. Ja, ja oké, okay, hij, gaat, hij gaat te ver. Ik bedoel, ja, oh, gaat hij daar zo een beetje in te zitten hier lachen. echt gewoon. Nou ik bedoel, uh, ik heb veel voor hem gedaan en dan krijg je dit, weet je, dat is niet. Maar ja, laten. ik kan het wel begrijpen, en het mag ook trouwens leiden dat hij erin blijft. Nou hoor, uh, maar, ja ik heb hem maar weggedraaid. Maar dat, dat gedoe met Loerdes toen, ik bedoel, haha, uh, ja uh, oké, okay, uh, daar, daar daar kan ik geen aansluit over geven. Volgens mij heeft hij die reportage gewoon nooit gemaakt. Nee, maar, precies. Uh, dus nou ja, uh, ik heb hem kansen gegeven, die man. Maar ja, nou ja nee, verder nou, was het wel Zelf ook uit. wel eens wat in elkaar zitten knutselen natuurlijk en zo. En uh, dat, dat, dat, dat dam gedoe, ja, dat ging ook natuurlijk helemaal nergens over. Nee, nou precies, maar dat mag je dan niet zeggen. Ja, nou ja, goed, als hij dat zo interpreteert. Maar ja, uh, ik moet hem wel vanavond toch gelijk geven. Je gaat niet zelf, uh, jij ja, Nee, je zegt, dit Vries hey, dat mee, was ik bedoeld nee nee Maar het klinkt toch een beetje zo van... Uh, nou, ik heb lekker Peter Erdevries. Uh, ja, nou, dat was ook op, inderdaad een, even zo een sneer naar uh, Brinkelman. Van. Hij, ja, hij, ik doe hij, niet eens mee en ik heb Peter Erdevries. Hij weet je wat ik denk? Nou? Ik denk dat hij gewoon die, die, die Vries gebeld heeft. Zo dan? ik zie hem er aan. Wat dan? Dat hij wat nou, gezegd dat heeft? dat hij zegt van. Uh, dat kan niet, want daar komen de prominente Nederlanders. Uh, daar, daar ging het over. Dat, ja, uh, maar ik bedoel, uh, ik heb toch het idee dat hij gezegd heeft van. die uh, die. Die gaat ja. euh, gewoon de ding uitlopen zenden, daar moet je wat op doen. Nou ja, dan krijg je allerlei... Ja, ik zie het er vooral. Toestemming gegeven, Peter Herdervies. Ik bedoel, uh, hij belt me toch ook? Hij heeft toch mijn telefoonnummer? Ja. Hij had een vind je dat niet lastig? Ja, alles, dat is Een zoveel hebben We hebben het al over gehad. Het is ja. Ik vind het zo raar dat ineens jij ja, hebt dat allemaal klaar en in de houding staan ja. en zo. Dan ja. krijg je die brinkelman, die krijg je onder lijn. En ja. dan zeg je, nou, ik ga lekker uh, reputatie draaien. Ja. En dan loop je te schudden met zijn dossier en... Uh, ja. En dan ineens ja, dan het eh, krijg lezenmaak. je zo'n poppelapparaat aan de lijn van, eh uh, hey, uh, er wordt niks uitgezonden, ja, uh, anders gaan we maatregelen treffen. Ja, dat is... Uh, dat is toch verdacht. Jij denkt dat dat uh, weer... Nou, ja. Durf oh, het, ja. Ik durf het niet meer te zeggen hoor, ik sta er toch niet zo goed op. Ik heb daar niet eens bij stilgestaan, weet je, het was gewoon Peter. Ah, ja, ja, ik, ik, uh, ik beschuldig ik, hem ook niet, je de, weet het niet, hè? je weet nu hoe het zit, je hij, moet te onderzoeken. Heeft hij nu zo'n apparaat waarmee je alle stemmen kan nadoen of zo? Want ik zou toch zweren, dat was gewoon Peter. Ik bedoel, ik heb van de week nog gesproken. Ja, hij zei ja. wel dat er een rechtszaak was, nee, maar hij nee, zegt maar maar, dat was, komt ja, wel goed. Dat is altijd zo, zegt hij. Hij zegt maar, al mijn uitzendingen zijn tot nu toe doorgegaan, weet je wel, je weet ja. hoe hij dat zegt. Maar ja, dus deze en niet. Ik heb hier een alibi gezond weer op. Ja, nou ja, zoiets is een vraag. Uh, ja, we kunnen het uh, natuurlijk wel de hele tijd over die print hebben, maar ik wou gewoon alleen eigenlijk maar even toevoegen dat uh, uh. na die uh, palace Hub van afgelopen zaterdag, ja, was wel afgelopen. lekker eventjes uh, vijf uur grappen allemaal ja. Uh, nou ja, het was toch wel even lekker om, uh, om, uh, om, om zoveel muziek te horen, maar uh, nu kan ik weer gewoon ouderwets. Uh, boel uh, ja jij hebt het wel en toe afzaken. maar ik zeg het nou. dan gewoon, uh, gewoon even in laten zien dat het uh, ook zo kan. Uh, uh. Ja, na nou, de vries is maar een Ik heb wel. weinig nieuw gehoord je bijna, Ja ik heb weinig Die ja, mensen die zeiden in Die, chat, die maar trouble hè ja. uh, hey, jongens uh, wat Ze zeiden toch van maar Ik kom luisteren ja. Ik kom zeker Die trouble uh, Ja die trouble uh, ach, sorry Harry nee, Precies Richard En ze gaan allemaal luisteren Maar ze ja. doen het niet Nee ze doen het niet Vergeet maar naar de Friese, bedankt voor je belletje. Ja, en Ja, uh, we, we, we gaan er weer, weer een weekje tegenaan. Ik ja, hoop joh. dat we niet al te vaak van die uh, tussendoortjes komen. Want uh, ja, dat hou ik niet vol hoor. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Maar dat was Kom even spontaan. Jou. Nee, dat was spontaan. Dat ga ik ook niet meer doen. Oké, okay, hey, nou, de ballen. Uh, veel succes nog. Oké. Okay. Uh, los los. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi. Hij zegt altijd hoi, dus ik zeg ook maar hoi. Radio Gamba, Radio, gamba, radio. Gamba Radio Gamba Radio Van Abba Toksapa Gamba Radio Radio Gamba Radio Gamba